Ieder weekend is onthullend, als John weer de straat opgaat. Ieder weekend is onthullend, John is onze nieuwsfanaat. Hoeren in een blauwe trein, zes dingen zwerven op een plein. Passie neemt een slokje mijnen, John zal steeds te plaatsen zijn. Ieder weekend is onthullend, als John weer de straat opgaat. Ieder weekend is onthullend, John is onze nieuwsfanaat. Dit weekend... Staat er het... oh nee wacht. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is John Curbus. Dit weekend staat er iets heel bijzonders te gebeuren. Tenminste, volgens de Amerikaanse numeroloog David Mead. Volgens hem begint vandaag het einde der tijden. Ook Jan en Hani. Zijn ervan overtuigd dat ze door God worden gehaald. En bereiden zichzelf en hun kinderen er daarop voor. Goedenavond. Eh. Ja, ja, dat klopt. U, Jan, u, u zegt, Jan en Hanni. Wij zijn Jan en Hanni, dat klopt. U zegt het helemaal precies goed. Precies goed. Heel kernachtig uh, gevat in de goede woorden. Compliment. En wat. Uh, Ik ben Hanni. Ik ben Jan, overigens. Wat voor voorbereidingen kan je daar uh, op treffen? Nou, uh, uh, we hebben natuurlijk uh, ten eerste twee kinderen. Ja. En uh, daar, uh, daar, daar, daar, die gaan altijd op de eerste plaats. Wim en Willemijn, ja. Wim is de oudste. En Willemijn is uh, de jongste. Um, en, zij, en zij zijn nog heel jong. Ze zijn nog heel jong, dus we ja. beseffen het ook nog niet helemaal. Wat, wat er staat te gebeuren. Dus, dus onze grootste taak voor, voor ons en is eigenlijk... Wat, wat staat er te gebeuren? Chaos. Pure chaos. Paniek. Oorlogen. Ja, ja. Uh, uh, Dief, en uiteindelijk... Uiteindelijk totale destructie van de, van de aarde als, als, als institutie. Ja. Dat staat te gebeuren, meneer Curves. En, en, en uw volgende vraag is dan waarschijnlijk wanneer? Nou, dat zal ik u vertellen, meneer Curves. Vandaag. Elk moment... Sterker nog, Elk ik heb... het moment, of staat het... Uh, we heb, nou ja, we hebben een timertje. We hebben toch de stopwatch? Ja, afgezet. ja, we, hebben, we ja. hebben een timertje opgezet. We weten exact tot op de seconde wanneer... het gebeurt. Nee, daar is nog te vroeg voor. We hebben nog, nog, nog... Nou, kleine drie minuten ongeveer. Ja. Um, um, um, dus we moeten wel het beetje tot de kern komen, meneer ja. uh, van de radio. En u, u zegt, u wordt opgehaald. Zijn we, dit zijn waarschijnlijk de laatste vragen die u uh, ja. kans hebt te stellen. Nou, ik ben blij dat ik... Kies ja, je zorgvuldig... Dat ik hier mag zijn. Voordat u naar de hel gaat. Ja, bent u gelovig? Als ik ga dus mag? naar de hel volgens u. Bent u gelovig? Nee, niet echt. Ja, dan, nee, dan gaat u niet naar de hel. Tenminste, u bent eigenlijk al op de hel. Ik geloof Want wel, u blijft dan hier. Ik geloof wel in het bestaan van roggebrood. Ro ro wij niet. Maar u gaat naar de hemel. Maar wij gaan naar de hemel. En u blijft lekker met uw roggebrood. Op de, op de hel die de aarde heet. Maar... Ja. Roggenbrood is ons enige heer en schepper. Dat heb ik niet helemaal verstaan. Roggenbrood, dat is onze enige. Het is de enige weg naar het licht. Dat, dat, dat, dat, dat klinkt heel raar. Roggebrood. Klinkt is heel lichter. raar. Ik bedoel, je kan me alles wijsmaken, maar, nee. Uh, maar, maar, maar, maar nee. Nee, dit, nee. Dit is echt heel raar. Maar wat gelooft u dan? In, in, in God, de Heer, ja. die ons geschapen heeft. En waarom, uh, waarom uh, vindt hij het vanavond wel genoeg geweest? Dat is allemaal terug te vinden. Zit het allemaal in de Bijbel, joh? Er is een wetenschapper geweest en die heeft in de Bijbel, ja. Bijbel, Bijbel ontdekt wanneer, wanneer het einde der tijden is. En dat is dus vandaag over, oh, oh, oh, binnen een minuut. Binnen een minuut, minuut. Binnen de minuut. Wilt u, wat, wat zou u nou in de laatste minuut op aarde nog willen doen? We... Ik bedoel, wij gaan naar de hemel. Maar u, voor, u, voor u is die nou gewoon... gewoon, gewoon pap, pap. Het is, het is wat te laat om een wipje te maken. Ja, nou ja, je, je kan nog even op handen springen, maar die is in een minuut weg. Nou, zullen we het ons dan maar richten op het aftellen? Ja, dat lijkt me leuk. Oh, dat treft. We zitten oh, nu op 11. Ik elf. Zie dat de timer er 10, 10 is. 9, 9, 9 8, 8, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 4, 4, 4, 3, 3 2, 6, 3, 1, 1. 2, 0 5 0 4 3 Het zou dus nu moeten, Ja. Weet dus je zeker dat... 2,5 Ja, ik heb er drie keer na zitten kijken. 2 ik, ik weet zeker, dit kan niet anders. Op Die meiade gelegen. had ik gezegd. Die nummer... Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Wat? Die nummeroloog. Een meiade. Meet. Meet heeft Nee. Oh, nou. Oh. Jan en Annie, ja. we zijn ja. er nog. Ik ja, ben niet te fijn, fijn hè? Ik ben niet te nijden. Fijn hè? En jullie zijn niet te hemel. Dat, dat is dan een uh, meevaller eigenlijk. Vindt u het prettig? Hè? Eh? Vindt u het prettig? Nou ja, ik ben een beetje van maar het uh, maakt er niet uit. U had Wacht nu in het paradijs. Ik te had het uh, ik heel fijn gebeld, uh. Ja, dat, ja. ja dat. Wilt u misschien iemand bellen? Nee. Ik, ik heb iedereen al gebeld. Oh. Ik heb. Iedereen. iedereen. Misschien, I iedereen. Zit er wel, misschien oh, zitten ja. we al in de hel. Maar ik heb, ik heb, in de hemel. Ik heb mijn hele leven geloofd, Hanni. Misschien zitten we al in de hemel, maar weten we het alleen nog. Ja, maar wat doet hij hier dan? Ik geloof nog. Uh, deze ketter! Ja. Deze ongelovige... Het klopt niet, honey. Het klopt gewoon niet. Dan weet ik het ook niet meer. Het is fout gegaan, honey. Het was John Kruppers. Terug naar de studio. Ieder weekend is onthullend. John is onze nieuws Van laat.